11 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De 23-jarige Indiaanse studente die vorige week in een bus in New Delhi... door zes mannen werd verkracht, is aan haar verwondingen bezweken. Ze lag in een ziekenhuis in Singapore. De studente was samen met haar vriend naar de bioscoop in New Delhi geweest... en stapte in een bus. Daar werden de twee geslagen met ijzeren staven... en werd de vrouw door de mannen verkracht en later uit de bus gegooid. In het Witte Huis is vanavond op hoog niveau gesproken over de mogelijkheden om het gevreesde begrotingsgevijn, de fiscal cliff, af te wenden. President Obama sprak iets meer dan een uur met de leiders van de Democraten en Republikeinen in het congres. Ook vice-president Biden en minister Geithner van Financiën waren erbij. Na afloop werd niet gezegd wat er precies is besproken. Als er geen akkoord komt over de begroting worden automatisch op 1 januari strenge bezuinigingen en belastingverhogingen van kracht.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 De Syrische oppositieleider Gatib heeft een uitnodiging van Rusland afgewezen om naar Moskou te komen voor vredesbesprekingen. Gatib zei dat Rusland eerst president Assad moet vragen af te treden. De oppositieleider wil wel met de Russen spreken in een Arabisch land en onder voorwaarde dat er een duidelijke agenda op tafel ligt. De vroegere Griekse minister van Financiën heeft mogelijk een lijst met belastingfraudeurs aangepast. De lijst die Griekenland heeft komt niet overeen met de oorspronkelijke lijst die de regering twee jaar geleden van Frankrijk kreeg. De namen van drie familieleden van de minister zijn verdwenen. Hoewel de oud-minister ontkent, heeft de socialistische partij PASOK hem meteen gewaaierd. Ruim 200 stewards en stewardessen van Martin Air dagen KLM voor de rechter. Ze eisen van hun nieuwe werkgever dat ze dezelfde functie krijgen als bij Martin Air. De KLM nam een jaar geleden het passagiersvervoer over van Martin Air. Al het personeel werd overgenomen met behoud van salaris. Maar iedereen moest wel opnieuw onderaan de ladder beginnen. Volgens veel betrokken stewards en stewardessen vinden ze dat ze ondergewaardeerd worden. Volgens de KLM moet het cabinepersoneel van Martenair blij zijn dat iedereen is overgenomen met behoud van salaris. Minister Ascher kan zijn pijlen beter richten op andere supermarkten dan Albert Heijn, zegt de keurmerkorganisatie voor de champignonteelt. Ascher riep consumenten gisteren op om alleen nog champignons te kopen bij supermarkten met eerlijk geproduceerde champignons en dat Albert Heijn daar niet bij hoort. De keurmerkorganisatie zegt dat Albert Heijn juist op de goede weg is en andere supermarkten als Jumbo, Aldi en Lidl niet. Ascher deed zijn oproep in het tv-programma Keuringsdienst van Waarde dat over misstanden in de champignonteelt ging.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 De stad New York stevend af op het laagste moordcijfer in tientallen jaren. Op 23 december stond de teller op 414. Als daar niet veel moorden bij komen haalt de stad het laagste moordcijfer sinds 1963. Toen werd voor het eerst een betrouwbare telling gedaan. Volgens burgemeester Bloomberg dankt de stad dit succes aan de strijd tegen vuurwapenbezit. In de stad New York is het wapenbezit aan strenge regels gebonden. Elk jaar worden zo'n 8000 vuurwapens in beslag genomen. Voor de kust van Guinea-Bissau in West-Afrika zijn tientallen mensen verdronken. Er zijn 22 lichamen geborgen en 69 opvarenden worden vermist. De veerboot waarop ze zaten verging onderweg naar de hoofdstad Bissau. Zes mensen konden uit zee worden gered. Volgens ooggetuigen waren er veel te veel mensen aan boord... waardoor het smalle houten schip in de hoge golven omsloeg. De boot was op weg van het eiland Bolama naar Bissau... een afstand van ongeveer 20 kilometer. Een werkwoord dat verwijst naar de Zweedse voetballer en oud ayacid Zlatan Ibrahimovic... is een van de nieuwe Zweedse woorden van het jaar. Het werkwoord Zlatanera, oftewel domineren, is opgenomen in het Zweedse woordenboek. Het woord werd voor het eerst gebruikt in een satirisch programma op de Franse televisie. Daarna raakte het in zwang in Zweden. Zlatan speelt in Frankrijk voor Paris Saint-Germain oud ziet, Ibrahimovic maakte dit jaar vooral indruk... met zijn vier doelpunten in de Interland tegen Engeland. Zijn vierde treffer was een fenomenale omhaal. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en 8 graden. Er waait een matige, AC krachtige wind. Morgen droog en vooral smiddag zonnig. Het wordt dan zo'n 11 graden. Zondag enkele lichte buitjes en iets frisser. Dit was het NOS Journaal.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 Binnen in Theatercafé De Smet in Amsterdam zitten John Janssen van Galen... Clary Polak, Max van Wezel, Mieke van der Wij, Chris Keijnen... Eva Jinek en Thijs van den Brink. Goedenavond. Weet u nog hoeveel geld we na zes dagen bedelen bij elkaar hadden gehaald... voor Serious Request? Dit jaar bestemd voor de strijd tegen babysterfte. Ruim 12 miljoen. Trots dat we waren. Vandaag is de vuurwerkverkoop gestart start gegaan... Gestatte verkoop na één dag: 24 miljoen. Het dubbele, maar dan zes keer zo snel. Hartelijk welkom bij Met het oog op morgen. Mijn nederige excuses voor het moralistische begin van zojuist. Ik beloof u, verder zult u van mij geen meningen horen vanavond... want hier aan tafel in Studio de Smet in Amsterdam... zitten zes collega-oogpresentatoren. Zij alle hebben al weken uitgekeken naar deze dag... want vandaag is de enige dag in het jaar... dat zij in dit programma ronduit hun mening mogen geven. U raadt het al, u luistert naar het jaarlijkse presentatorendebat. Iedere presentator koos een nieuwsmoment uit het afgelopen jaar en gaat daarover in gesprek met de collega's. Luismuziek is er ook. Jules Deelder is hier met zijn deeldeliers. Maar het oog zou het oog niet zijn als we niet gewoon zouden beginnen met het nieuws van. Vrijdag 28 december. Goedkoop vliegen lijkt ook een prijs te hebben. De Ierse prijsvechter Ryanair zou piloten onder druk zetten om met zo min mogelijk brandstof te vliegen en daardoor kosten te besparen. Dat hebben ze anoniem aan het KRO-programma Reporter verteld. We zijn altijd. De piloten leggen een verband met de gebeurtenissen van 26 juli. toen in Valencia op één avond drie toestellen van Ryanair landen. met een noodoproep wegens een tekort aan brandstof. De piloten hopen dat ze met hun waarschuwing erger kunnen voorkomen. Oh, that it doesn't take a ja, crash on one of our airplanes. U hoort het al, het is allemaal een beetje vervormd, deze stemmen. Maar waarom vertellen ze dit verhaal anoniem? Oh, thank de Nederlandse uh, Vereniging van Beroepsvliegers eist nu een diepgravend onderzoek. Want dit is niet alleen gevaarlijk voor die piloten en de passagiers. Alle luchthavens liggen rond gebieden, dus ook voor de mensen op de grond. Kan dat gevaar opbrengen? Het begint erop te lijken dat het koffieshopbeleid van minister opstelt en de prullenbak in kan. Koffieshophouders hebben geen zin in medewerking. Wij doen er niet aan mee. Met alle risico's van die, wij doen er absoluut niet aan mee. En ook aardig wat gemeenten weigeren het beleid uit te voeren. Zoals Enschede. Nou, voor ons is dat geen goed plan. Want ik, de andere gemeenten die hebben last van buitenland. Dat hebben we niet. Wij krijgen er last van op het moment... dat ze bij ons niet meer naar de koffieshop kunnen. Volgens minister Opstelten vergissen de gemeenten zich. Ze hebben geen keuze om het beleid wel of niet uit te voeren. Elke gemeente moet via de lokale driehoek een handhavingsplan overleggen... en aantonen welke prioriteit men stelt bij de handhaving. Generaal Norman Schwarzkopf, de commandant van de geallieerde strijdkrachten tijdens de eerste Golfoorlog, is niet meer. Hij overleed op 78-jarige leeftijd. We kennen hem vooral van zijn humor tijdens persconferenties. As far as Saddam Hussein being a great military strategist, he is neither a strategist nor is he a tactician, nor is he a general, other than that, he's a great military man. I want you to know that. <laughs> Tijdens deze donkere dagen voor en na de kerstdagen... zijn er gelukkig altijd een paar zekerheden waar je aan vast kunt klampen. De eerste gipsvlucht. Ik ben gevallen. Ik ben blijven haken met mijn ski. En uh, toen is hij uh, gedraaid. nou is mijn scheenbeen gebroken. En dat er, crisis of geen crisis, elk jaar weer meer vuurwerk wordt verkocht. In totaal voor 2100 euro. Ik heb hiervoor 1400 euro. Daar gaan we denk ik niet over hebben. Maar het is voor meer dan één huishouden ook. En dat was het nieuws vandaag. De krant vanmorgen is gelezen door Marjol Hageman en wordt volgelezen door alle presentatoren om de beurt. Julianse Verhalen begint. Bank en verzekeraar SNS Real is twee jaar geleden door accountants gewaarschuwd voor grote verliezen op de internationale vastgoedportefeuille. Maar de bank heeft volgens NRC Handelsblad die waarschuwing genegeerd omdat SNS Real anders bij de staat had moeten aankloppen voor steun. De krant schrijft dat er misstanden zijn ontdekt bij 14 projecten in onder meer Spanje en Luxemburg voor in totaal 1,7 miljard euro. Het gaat onder meer om vermoedens van witwassen en valsheid in geschriften. SNS Reaal zegt het bedrag niet te herkennen en volgens de bank is de markt steeds adequaat geïnformeerd. Herman Wijfels, oud-topman van de Rabobank... vindt niet dat consumenten meer moeten gaan besteden... om de economie uit het slop te halen. Dat is een reflex uit de vorige fase, zei hij in Trouw. Wijfels verwacht dat groei zal komen van sociale en ecologische vernieuwing... waarin een efficiënt gebruik van grondstoffen en hulpbronnen voorop staat. Zo'n economie kan volgens hem ook banen genereren. De samenleving snakt bovendien volgens de oudbankier naar de menselijke maat... Groot, groter, grootst heeft zijn langste tijd gehad. Het Financiële Dagblad begint zijn stuk over opkomende economieën met een citaat van een dichter. De toekomst is ook al niet meer wat ze geweest is, schreef Paul Valéry begin vorige eeuw. En dat geldt zeker voor Europa, vindt de krant. Mensen in opkomende landen grijpen gretig hun kansen. Europa dreigt daarbij achter te blijven. De krant baseert zich op onderzoek van de Universiteit van Harvard. Daaruit blijkt dat vooral Afrika booming is. Pas op de achtste plaats in het onderzoek van de universiteit staat een niet-Afrikaans land. En dat is India. Kinderen onder de 16 kunnen komend jaar in sommige plaatsen ongestraft alcohol drinken, schrijft de Telegraaf. Het toezicht wordt op 1 januari overgehebeld naar de gemeente... maar die hebben in veel gevallen geen geld en mankracht om de controles uit te voeren. De krant heeft een brandbrief van Koninklijke Horeca Nederland... aan de Nederlandse gemeenten in handen. Koninklijke Horeca is bang dat straks jongeren op de fiets stappen... om drank te kopen in gemeenten waar niet wordt gecontroleerd. In Heerenveen, Harderwijk, Den Haag en Arnhem... hebben burgemeesters tot nu toe verzuimd... om een speciale controleur aan te wijzen en op te leiden. De Volkskrant is naar de oudere flat gegaan... waar vorig jaar tien hoogbejaarden in één klap miljonair werden... dankzij de postcode loterij. Niemand wil herinnerd worden aan de prijs. Een 89-jarige dame zegt dat er veel jaloezie is. En bij de receptie stroomden de bedelbrieven binnen. Een andere flatbewoonster vertelt dat zij en haar man... hun 50-jarig huwelijk uitbundig hebben kunnen vieren... door de cheque van 1,4 miljoen euro. <lacht> de rest van het geld is geschonken aan neven en nichten. Nu zijn we al het geld kwijt. Gelukkig, zegt ze in de Volkskrant. Joep van het Hek is 25 jaar columnist van NRC Handelsblad. De krant heeft hem laten interviewen door een andere columnist, Wilfried de Jong. Van het Hek begon met een sportcolumn. Na zes jaar wilde hij op de achterpagina van de zaterdageditie editie van NRC... waar zijn wekelijkse bijdrage nog altijd is te vinden. Als het aan de cabaretier ligt, blijft hij daar nog jaren. Hij vraagt in het interview de krant en de lezer... pak mij de column niet af. Het is een stukje op de zaterdag waar mensen over lullen... Het gaat over de mentaliteit van het land, over de wereld van de meelopers, de lafbekken... en de gaaiers die zich graag op een voetstuk laten plaatsen. De oprukkende smartphone kent vele zegeningen, vindt de Telegraaf. De smartphone verschaft werknemers de ongekende vrijheid om overal en altijd berichten te lezen dan wel op te stellen. Maar de krant ziet ook een keerzijde. Wie om zich heen kijkt, ziet in restaurants of bij vergaderingen mensen wegdwalen van gesprekken... omdat de band met de smartphone inniger is dan met de gesprekspartners die aanzitten. Toch vindt de Telegraaf de suggestie van de vakcentrale FNV... om dit soort gedrag met regels te voorkomen onnodig. Een appel op het fatsoen is, wat de krant betreft, meer op zijn plaats. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ik zei het al, de Lees zijn hier. Jules Deelder, Bas van Lier, Erik Koger, Boris van der Lek, Hans Dulver en Benjamin Herman. Zij trekken door het land met een clubtour naar aanleiding van hun film en LP. U hoort het goed, LP. Jules Deelder, goedenavond. Je Hallo. begint met een gedicht en daarna ga je spelen. Ga je gang. Een uh, uh, verenigingsleven. Onlangs hield de grappenmaker weer eens een persluchtslang tegen het achterwerk van een collega. Vrijwel op slag vond deze de dood door een gescheurde darm. Augustinus, chef technische dienst, bood namens het personeel uh, de nabestaande een staande schemelamp aan. Ook in het verenigingsleven was de overledene geen onbekende. Vele malen liep hij mee in de Vierdaagse... Al lopende leerde hij zijn vrouw kennen. <lacht> Deel de U hoort ze straks opnieuw. Griekenland beheerst de beheerste heel 2012 het nieuws. Uh, Clary, jij maakte je boos over speculeren op de Griekse ellende. Er was een hedgefonds. Dat verdiende in één maand honderden miljoenen met speculeren. En het Radio 1 journaal gaf Jeroen Vetter van vermogensbeheerder Capital Guards uitleg. Een paar maanden geleden dacht iedereen dat Griekenland failliet ging. De kredietstatus van Griekenland was verlaagd naar het een van de allerlaatste niveaus, CCC. En dat is net het niveau voor D, dat betekent default dat ze failliet gaan. Dus heel veel mensen en professionele beleggers wilden van die obligaties af. Eh, nou ja, net zoals op de Rommelmarkt. er is altijd wel iemand die dat wil kopen. In dit geval dacht dat bedrijf, eh, misschien gaat Griekenland wel niet failliet. En dat hadden ze op basis van analyses, eh, dachten ze dat het misschien wel eens beter uit kon pakken. En dat heeft eh, goed uitgepakt. Kleding, waarom raakt het jou? Nou, um, het raakt mij omdat ik een tijdje geleden... Uh, aan een welgevulde dis overigens uh, zat te discussiëren hierover. En iemand zich ontzettend of, nou, kwaad zat te maken. Iemand die uh, toevallig een, een, een goede vriend... de vader van haar pleegkind in Griekenland had wonen. Uh, over het feit dat ze daar zo op een houtje moeten bijten. En dat is echt zo. Deze man moet bijvoorbeeld, kan bijvoorbeeld niet aan medicijnen komen. En dat daar dus zo'n fund dan... Um, 500 miljoen was het, geloof ik, en dat was nog niet eens alles. Over de ruggen van die Grieken uh, verdiende, waarop iemand anders aan tafel zei: van ja, maar ja, zo gaat dat nou eenmaal tegenwoordig. Hmm. Het is heel normaal, banken die Maar niet uh, tegenwoordig, het gaat al, het jaren, gaat zo. al jaren zo. Ja. Hebben ook ING gedaan, ABN Zeker, AMRO. Zeker, al die banken. Ja. Dus, express in Griekenland geïnvesteerd. Ja. Dus, Sterker nog, uh, wij zouden het ook gaan doen. Jan-Keefe Drager dus heeft ons vraag. steeds verteld, we gaan eraan verdienen. Kijk, en daarom wilde ik dat nou op tafel leggen. Ja. <laughs> en, maar het grappige is natuurlijk de, de, de vanzelfsprekendheid waarmee we hier tegenover, ja. uh, tegenwoordig, wel tegenwoordig over praten. Maar zou je willen dat het verboden wordt, Kleri? Nee, ik zou helemaal niets willen verbieden, nee. Nee, ik moest een onderwerp bedenken. Ja, ik wil het er eigenlijk nee. al lang niet meer over hebben. Nee. Ik wil het eigenlijk veel liever over zlataneren nee, nee. hebben. Ze wil er uh, goed gevuldigd uh, is met gezellige uh, mensen, uh, mensen ja. over klaar ja. Ja, dat ja. Maar, Je krijgen. Jij begon al zo moralistisch. En jullie hebben ook allemaal van die moralistische thema's. Dus ik wil het eigenlijk hier helemaal niet meer ja, over het hebben. Het grappige is natuurlijk dat dit fonds heeft het gewonnen... omdat het juist iets beter ging in Griekenland... Ja. Ze hadden gespeculeerd dat zeggen? het heel slecht ging. En ze hebben, en het ging iets beter en daardoor hadden zij zoveel verdiend. Dus je moet ze juist prijzen omdat ze het, het heil van de, van de burgers van Griekenland op het oog hadden. Kennelijk. Oh, zo, je denkt dat het beter gaat omdat ze daar niet nou, inv investeren. Wie weet. Als maar maar ik denk eigenlijk komt dat dat komt omdat Europa de helpende hand biedt met vele miljarden meer. Ja, nou, het gemeen is dat, dat al die banken al die jaren hebben geweten... van uh, je loopt een enorm risico door in Griekenland te investeren. Maar juist omdat het er zo slecht ging was de rente daar hoger dan in noord Europa. En ze hebben de hele tijd gedacht, weet je wat? Europa en Duitsland springen wel bij als het misgaat. Dus ja. gaan we dat doen? Dus die banken hebben, en daar zitten een heleboel nee, Nederlandse kop. banken bij... hebben echt uh, Griekenland uit dus het geduwd. Dus het is ook veel breder ja. dan dat. Dat is namelijk wat, wat er aan de hand is. Maar wat wil je, je mee zeggen? Dat de mens slecht is? Ja, ja houd dat wil, nou, daarom, daarom wil ik het ook over zlataneren hebben. Ja, en al niet meer over Griekenland. ben tegen het kapitalisme eigenlijk. <laughs> ja, kijk, je die kunt nou ook speculeren dan. à la base op een fabriek. En de van Griekenland zullen niet over... De ligging van Griekenland nee. zal er niet door veranderen. Zeg. Je wel. Maar waarom doe je het niet orakel uit Rotterdam? Klerie, waarom wil je het niet verbieden? Dat zei je heel stellig toen even dat vroeg. Nee, ik vind sowieso niet dat je dat soort dingen dat je überhaupt moet verbieden. Ik zou het zo fijn vinden als we hierover discussiëren en dat we dan helemaal uit onszelf tot inkeer. Kleri, je nee, weet wij dat dat, wij dat, dat nooit gaat gebeuren. Dat gaat ik weet nooit dat dat nooit gaat gebeuren. Maar goed, je wou het zo graag ons laten neer hebben. Nou, ik wil het hebben. heel het graag over Neer hebben, maar ja, jullie blijven maar. Ik ga er nu op in, want je hebt het al twee gezegd. Waarom wil je daar dan het zo graag over hebben. Ja, ik, het lijkt me zo leuk om allemaal namen te verzinnen uh, voor, voor begrippen. En, en dan uh, bijvoorbeeld uh, van de brinken, wat zou dat kunnen zijn? Ik sta uh, uh, Niemand toch over Griekenland? Anders gaan we gauw door, als ja. niemand erover wil hebben. Toch? Ja, nou ja de, het, het, het, Die mevrouw of meneer die bij jou aan tafel zei, zo is het nou eenmaal... die heeft in die zin natuurlijk wel gelijk dat dit het systeem Zeker. is wat, ja. wat we hebben. Ja. En het verbaast mij ook al jaren dat Europa volledig in de greep lijkt van de financiële markten. En ik heb, maar ik heb het antwoord niet. Ik heb me wel eens afgevraagd, wanneer is dat eigenlijk gebeurd? Wanneer hebben wij Wanneer zijn ze bevonden, de macht uit ik? handen gegeven aan de financiële markten, Max? Jaren 80-90. Ja? <lacht> ja. Globaal. En met, van zo. rechts tot links, want uh, Reagan heeft eraan meegewerkt. Maar Clinton ook. En in Nederland het Paarse kabinet. En Rock. iedereen ja. vond dat dat moest. En dat je die bankiers zichzelf moest laten controleren. En dat je die niet wij lastig moest vallen met Amsterdam. Wij je het financiële ambtenaren. centrum van Europa worden. Ja, nog een zeker. tijdje lang, kan ik merken. Amsterdam, ja. de Zuidas. Ah, ja. En we zijn ook nog steeds een belastingparadijs, ja. En daar gaat ook ja. voorlopig ja. niks ja. aan nou geconstateerd hebben, wil ja. ik het u graag over eens laten Goed, aderen. het staat voor de Anoldeberg. Maar tijd, ja. tijd, aan ja, toch naar, goed dat we het even over Griekenland hebben gehad. Precies, nee. we gaan er naar haar. want Max, het lijkt me lang geleden... Polakken blijkt hardnekkig doorpraten <laughs> over één thema. En wat is dan Polakken? Ja, dat is nou ja. ik net. Ja, of juist willen willen ontsnappen, dat kan ook. Oh, dat is uitvlucht. Collega's, zullen we weer doorgaan? Ja? Ook de val van Job Cohen hoorde nog bij 2012. In februari stapte hij op als fractieleider van de Partij van de Arbeid. We gaan luisteren naar een fragment van de verklaring van Job Cohen, toen de tijd. En ook meteen een stukje van de persconferentie waarin jij Max doorvraagt bij Cohen. Terugkijkend moet ik helaas vaststellen dat ik er in de politieke en mediawerkelijkheid van Den Haag onvoldoende in ben geslaagd om die weg naar zo'n ander beleid geloofwaardig over het voetlicht te brengen. Wat bedoel je met Haagse politieke en mediawerkelijkheid? O oh ja, ik zou zeggen, ik kijk rond. Ja, maar <laughs> nee, maar dat zijn niet alleen maar camera's. Nee, maar dat is gewoon het geheel. gedaan? Nou, is het kritiek op hoe de nee, Haag en ook nee, de media het is, werken? Nee, het is, ik, en ik geloof ook dat ik duidelijk heb gezegd... Dat ik, dat ik het ook vooral ook bij mezelf zoek. Max Cohen zoekt de schuld bij zichzelf terecht... Ik deel terecht, maar ik, ben heel, ik was daarbij inderdaad bij die persconferentie... en ik was ontzettend geschrokken van het uh, ja, hyena-gedrag van een aantal Haagse collega's. Daar, daar op die persconferentie? Ja, er was echt een soort bloeddorstigheid van die man moet weg... en dit is onze grote triomf vandaag, hij gaat weg. En dit is onze overwinning. Sommige collega's, ik denk aan collega Rutger Kastrikum van uh, Pau Nieuws... hebben dat ook hardop gezegd daar... Van, uh, bij uw baan hoorde dat u tegen journalisten als ons kan. Daar kon u niet tegen. Dus goed dat u gaat. Die, die danste echt op het lijk, vond ik. Ik denk dat hij het niet goed deed als fractieleider. Uh, Dirk die Samson heeft de boel beter onder de duim, denk ik, in de PvdA... Um, en, de, en de PvdA moet je echt onder de duim houden Ik wil zeggen, dat overleven. is ja, heel dat belangrijk is Weet je dat je dat ja. Ja. Mm -hmm. ja, dat is wel een beetje slangelijk aan. Dat, dat, dat had Job Cohen te laat door, denk ik. Maar ik heb om dit fragment gevraagd... omdat ik in de loop van het jaar steeds meer geschrokken ben... van de, ja, de bloeddorstigheid van die Haagse pers. Later ook tegen Emiel Roemer, waar net een tv-film over is geweest. Maar eigenlijk ook wel tegen, tegen Mark Rutte... die opeens Marx Rutte werd genoemd. En, uh, is ah, een... Wat bedoel je dan met de Haagse pers? Want je noemt Rutte... Nou, ja, wat... uh, ik, de, in de kranten die ik lees, de beschaafde ja, weekbladen, heb je daar geen last van. Dus is dat de Haagse pers? Wat lees jij? Beschaafde nou, de, de weekbaan, Groene Amsterdam en Vrij Nederland. Even Nederland. Nou, nee, ik is denk... Een uh, nee, ik denk dat uh, het gaat iets verder dan Pauwnieuws denk ik. Uh, je had ook de jakhalse van uh, De Wereld Draait Door... die ja. ook op deze manier uh, Job Cohen te lijf gingen. Uh, je hebt in die film over Emile Roemer kunnen zien... hoe uh, aan de ene kant de telegraaf, aan de andere... Aan de andere kant, de wereld draait door, Echt Emile Roemer helemaal plat drukte, uh, de, de Telegraaf is echt op oorlogspad geweest tegen Mark Rutte, maar is het nieuw, met Mark? de hartelijke loopt, steun van loopt... de NOS en de RTL zijn veel maar media. Maar je loopt 50 jaar rond in Nederland. Ja, is, is nieuw. het nieuw? Ja? ja, het is nieuw. Ik ben erg voor kritisch en achterdochtig gedrag tegen autoriteiten en tegen politici, maar ik ben nooit gewend geweest aan een soort van, hij moet kapot sfeer. En wat is dat dan? Waarom is dat ja. nu in Welke die... grens is er precies over, overschreden dan door je collega's daar? Nou, de grens van uh, dat je als pers je niet beperkt tot uh, kritisch de macht volgen, maar zelf op de stoel uh, van de macht gaat zitten en gaat zeggen van die politicus bevalt ons niet, want die kan de media niet goed bedienen, dus moet die weg. Maar wat is de media goed bedienen? Want, want ik, wat, ja, met one-liners, je... met soundbites, ja, met, ja, met homo's. dat wordt kennelijk gevraagd. Ik heb gewoon een aantal keren uh, geïnterviewd. En, uh, en dat viel niet mee, bedoel je? Dat viel niet mee. Waarom viel dat niet mee? Omdat als je een vraag stelde... Cohen in het algemeen daar geen antwoord op gaf. En daar een, het ontweek. Polakken, aan het polakken was. Nee, ah, maar... Ik zei. <laughs> uh, en, en, en, en het antwoord uh, ontweek. En dat, dat brengt een soort irritatie teweeg. In afval bij de interviewer... maar ook bij de, de kijker en de luisteraar, volgens mij. Um, en hij deed dat niet alleen uit lafheid... maar ook zo nu en dan had ik de indruk omdat hij het gewoon niet wist. Omdat hij zich niet goed had voorbereid. Uh, uh, ja, hij, dat is anders dan bij Rutte en bij Roemer bijvoorbeeld. En, en dan vind ja, je het terecht je dat journalisten dat... zeggen hij moet weg? Nee, ik vind, niet dat, ik vind het nooit terecht dat mensen bloeddorstig zijn en roepen hij moet weg. En zeker en in dit geval gaat het er toch in de eerste plaats inderdaad om of iemand een goed politicus is. En niet of hij goed de pers te woord staat. Maar de irritatiefactor, die begrijp ik wel. Hmm. Maar met, met, zeg jij van, van wanneer wordt die grens overschreden? Er is, ik zie ook heel va vaak zie je van die hele pijnlijke gesprekjes. En iedere keer zie je die politici dan toch nog maar weer antwoord leuk, geven met ja, een soort ja. grijs. Nee, nou ja, leuk begrijp meedoen. Ik ook niet. Nee, nee, nee, dat weet ook niet. Ik weet niet waarom ze dat doen. Maar in ieder geval, nee, ze proberen leuk ze doen. Ze zeggen ja. de ja. keer dat er geen antwoord werd gegeven. Maar ze gegeven, zeggen niet van nou rot op. Huh? De laatste keer dat er geen antwoord werd gegeven aan Rutger Kastrikum was een disaster. Dat was mevrouw Vogelaar die ja. meteen moest aftreden omdat ze geen ja. antwoord gaf. Ja, ja. ja. ja maar Is je bent je zelf ook meegegaan in, in, in, in, in die... Ik bedoel dit niet eens als kritiek op de Rutger Kastrikums en de jakhalsen. Die doen op hun manier hun journalistieke werk. Ik bedoel het wel al als kritiek vinden ze het zelf wel overigens. Ik bedoel het wel als kritiek op de politici die echt op hun uh, kop gaan staan van gekheid om mm. maar in de smaak te vallen ja. bij dat soort infotainmentprogramma's. Dat ik is waar Max, niet. maar zij eisen ook ongelooflijk veel in ruil voor het verschijnen in het programma. Ze zijn ook vertel, Je weet meer. Nou, ik, ik maak daar nu kennis mee met hoe dat gaat en daar zit een heel ben je, bij je talkshow? Ja, op zondag. Ja. Daar zit een heel onderhandelingstraject aan vooraf. Mensen komen met uh, twee woordvoerders tegenwoordig. Er zijn eisen over hoeveel minuten verdeeld worden over welk onderwerp. En ik ben niet een, een, een talkshow-host met twintig jaar statuur... en die dan kan zeggen, weet je wat, bekijk het lekker. Nee, maar wie ik kan maar met niet. twee woordvoerders even? Ik ga niet, nee, ik ga niet verklappen wie, maar het is, het, het, ik heb het over jonge politici, waarvan je niet zegt, die werken al twintig jaar met die woordvoerders. Nee, dit is gewoon beleid nu. En die mensen hebben hele duidelijke eisen over wat ze willen. Dus ik vind het ook vreselijk om soms te zien hoe iemand aangepakt wordt. Daar heb ik bijna plaatsvervangend uh, schaamte en medelijden met die mensen. Tegelijkertijd zijn ze zelf ook uitermate gewiekst... en weten ze verdomd goed wat ze doen. En maar misschien versterkt elkaar dat wel. Ja, is ja. het ja, zo, dat zo dat het men wil dat van, onderhandelen van ik, ja. tevoren... en ja. wil weten waar het over gaat. en, daar ja. ook, en om, om juist enigszins zeker te zijn van dat het denk feit. Ik dat ik waarom ook, maakt denk een denk beetje politicus zich daar niet los van? Nou, of een beetje nou, journalist, dan zeggen wij toch niet meer. Ja, of, ja, een mooi voorbeeld is Emile Roemer, maar goed ja. er staat een straf op kennelijk, die echt serieus dacht van uh, het is met dat blijkt uit die film van Koen van het is begonnen met een uitzending van uh, De Wereld Draait Door, waarin Matthijs van Nieuwkerk hem vraagt, zit ik hier te praten met de komende minister-president van Nederland? Ja. En hij het uh, totaal fout uh, en over het paard gedeelde antwoord geeft van Misschien dat zou best eens kunnen. Ja. En daarna kwam het bij Linda de Mol met molentjes op zijn hoofd en uh, hij, hij was op een bepaald moment echt, echt overal waar je maar kon nee. komen in maar de media. Max? En ging er zelf in geloof. En dan ga je in de fout als politicus. Maar Max, je kan van Cohen van alles zeggen, maar niet dat hij op zijn kop ging staan. Nee. Nee. Nou, nee. Hij heeft een keer de Polonaise bij ongeveer. Ja, ja, ja, ja, maar ja. een aberratie. Ja. Maar zo, ja. zo erg was dat dus niet. Hij bleef zichzelf, alleen dat kan dus kennelijk. Maar hij is niet. dus gevlucht. Je hebt daarnet zijn eigen verklaring gehoord op die persconferentie van... ik vlucht weg voor die mediawerkelijkheid in Den Haag. Ik wil daar niet in functioneren. Althans, ik kan dat nou ja, niet. Maar hij... hij... Hij zei, ik kan in deze mediawerkelijkheid niet de rol spelen... die ik voor mijn partij moet spelen. Ik denk dat hij daar gelijk in had. Maar uh, jij, jij loopt al heel lang rond in Den Haag. Zou het niet eens nuttig zijn als journalisten en politici om de tafel gingen zitten? Want er is een soort uh, vicieuze cirkel of een neerwaartse spiraal. Men stelt voorwaarden aan beide kanten... Hoe kunnen we dit doorbreken? Of is dat uh, not done om zo met elkaar om te gaan? Nou, ik heb het wel eens geprobeerd in de tijd dat ik in het bestuur van uh, perscentrum Nieuwspoort zat. En ik werd toch hartelijk weggelachen door vooral die jongere collega's. Ik vond dat politici en voorlichters en zo daar nog wel over wilden praten. Over die onderlinge verhoudingen. Maar vooral de andere journalisten niet. Die hadden iets van opa Het zijn de uh, jonge collega's ook... van onder de 45. Nee, maar het is geen oplossing. Vanuit mijn media optiek is iedereen op onder de 60 een <laughs> jonge collega. <laughs> maar wat is dan die de media, media werkelijk. werkelijkheid? Nee, nee. Is, dat, is dat de concurrentie? Namelijk niet maar, is namelijk niet alleen maar bepaald door journalisten. Dat nee. is inderdaad ook ook uh, uh, bij, dat is bij Linda de, de Mol gaan zitten. En dat ja. heeft natuurlijk heel veel... Met ja, maar dat vind ik, iets anders dan waar jij ja. het nu over hebt, toch? Bij Linda de Mol gaan zitten is iets anders dan... Uh... Dan dan enorm aangepakt en vervelende vragen voor je snuit krijgen. En dan nou, zo maar Mieke niet meer serieus ding. genomen worden heeft daar wel mee te Ja, he? het, is het, Laatste keer. Idee, het is hetzelfde idee wat erachter zit, Mieke. Het is het idee van eigenlijk zijn onze taken dingen als wetgeving en allemaal belangrijke dingen. Maar wil je meetellen in deze wereld, dan, dan moet je goed liggen bij de media. En daar komen al die dingen uit voort okay. als uh, alleen maar praten over... Uh, van wat voor uh, thee houdt u eigenlijk als u met een iemand praat? Sterke thee of slappe thee? En daar ja. geven ze allemaal antwoord op. Niet doen dus. Nee Geen doen. antwoord te geven. Joop, <lacht> is weg. Wie ook weg was, of althans een tijdje weg, was Ton Bugner. Dat is de topman van uh, Axonobel. Eva, jij had uh, de, uh, uh, hem uitgekozen als nieuws van het jaar eigenlijk. Wat mm -hmm. was er precies aan de hand? Um, nou, er is natuurlijk een tsunami van nieuws events die je overspoelen. En uh, sommige zijn te ellendig om te bevatten. Maar ik, ik zocht naar iets wat uh, mij langere tijd had bezighouden. En toevallig was het dit verhaal. Hij is topman van uh, Axel Nobel opvolger van Hans Weijers. Hij was vier maanden aan de slag. Deed het uitstekend, reisde de hele wereld rond, ontmoette alle klanten. En hij moest bij een belangrijke vergadering in Zweden zijn. En hij zat niet in het vliegtuig. Dat was op 5 september, geloof ik. Nou, er was aanvankelijk geen paniek. Uh, maar s'avonds was hij nog steeds onvindbaar. En toen bleek dat hij, wat um, heeft Axel Nobel ook bekend gemaakt, met ernstige oververmoeidheidsverschijnselen. Hij had een, uh, een psychische meltdown, als het ware. En Axel Nobel heeft ervoor gekozen om dat eerlijk te vertellen. En wat je ziet is dat de koers dan 7% keldert. Het is anderhalf miljard, geloof ik, hè? Ik wil er niet eens over de bedragen <laughs> nadenken. Maar ik dacht aan die man, die een ambitieuze jonge man. Uh, doet zijn best om iedereen te leren kennen, snel, stoort in... moet naar een kliniek in Zwitserland om bij te komen... en dan weet je dat je verantwoordelijk bent voor tienduizenden mensen. Het gaat om miljarden. Je bent ziek. En dan hoor je ook nog dat je koers 7% keldert. Ja. En ik heb er nog lang over nagedacht. Want wa waarom, uh, waarom raakt het jou zo? Nou, twee dingen. Ik vond het feit dat Axel Nobel het eerlijk heeft verteld... vond ik eigenlijk verfrissend en prettig. Hmm. Ja, mensen in topposities worden ziek. En soms eisen we te veel dingen van mensen. En dit gebeurt. Hm. Dat vond ik heel fijn. Ik, ik, ben, ik vraag me af of ze het nog een keer zouden doen, wetende wat de schade was. toen ze bekendmaakten dat Buugner terug zou komen. Deed dat niets met de koers? Ja, ah, die koers ging niet omhoog. Nee. Hm. Hij is overigens weer aan het werk sinds een maar paar die miljard weken. Maar anderhalf miljard is gewoon weg. Nou ja, en daar moet die man ook mee leven. Ja. En tegelijkertijd, ik merkte bij mezelf, ik las dit. En daarna had ik het idee dat ik overal zag dat mensen met burn-out kampten Of dit soort verschijnselen. Dat <lacht> een self-fulfilling <lacht> prophecy. Ja, maar ik ging het overal zien. Het waren overal signalen. En net afgelopen weekend las ik over Alex Klaassen. Cabaretier, acteur. Die een jaar niet heeft kunnen ja. functioneren door een burn-out. Ook een jonge, ambitieuze man. En ik dacht, misschien zijn we allemaal een beetje... Is het allemaal too much? We vragen te veel van elkaar. Nou, je leest Eva, jij werkt ook heel hard. Nou, dat is misschien ook de reden dus dat ik daarna raar... ja. goed wel zorgen maken. Natuurlijk. programma's ja. doe, doe jij wel niet. Ja, maar zelf dat, dat de beurt. is het. Je weet hoe dat gaat. Je, ja. je gaat dingen doen waar je van houdt. Het is fantastisch. En dat is allemaal geweldig. Maar blijkbaar hebben al deze intelligente mensen niet zien aankomen... dat er onherstelbare schade werd geleden bij zichzelf. En ja, ik vond dat onthutsend eigenlijk. Maar hmm. wat wil je zeggen? Wat moet er veranderen? Ik weet niet of er iets moet veranderen. Ik ben de laatste die daar... Uh, ik veel wijze, grootse woorden over kan zeggen. Alleen um, het feit dat het bij zoveel mensen gebeurt... hardwerkende, intelligente mensen... dat zegt denk ik wel iets. En misschien heeft het met bewustwording te maken. En misschien die verhalen die je altijd... die profielen die je leest in de kranten... dan lees je een cv waarvan je denkt... ik kan nooit zo worden. Wat geweldig dat iemand dat kan. En dan zie je dat het niet altijd zo is. Maar dat vond ja, ik juist... Da daarom het ik ben het helemaal met je eens. Dat, dat het, ik vond het ook heel goed van, van Axo dat ze dat bekend want als er iets moet veranderen, dan is het dat dat soort dingen gewoon naar buiten gebracht ja. moeten worden. Dat ja. je het daarover moet hebben. De andere opvallende bij Alex Klaassen die je noemde, is dat in datzelfde interview hij ook vertelde dat toen hij eenmaal thuis zat. Hij door drie, vier collega's werd opgebeld. Brigitte Kaandorp, nog twee anderen, ik weet ze niet allemaal meer. Die zeiden, joh, het gaat over, want we hebben het allemaal meegemaakt. Dus... Ik denk, als er iets moet veranderen... Ik heb het ook wel eens gehad. Uh, ah, heeft, we komen heeft, in de fase van de beginten. <laughs> heeft, <laughs> ik twee keer. Max twee, wie meer? Het <laughs> nee. heeft geen zeven miljard gekost bij mij. Maar... Anderhalf, niet overdrijven. Zeven procent, anderhalf miljard. Ja, ja. Maar uh, ik, het, het lijkt mij buitengewoon nuttig... als mensen daar veel meer voor uitkomen... en als daar meer over gepraat wordt. Of, je nou, of het nu heel veel meer voorkomt dan vroeger... of dat we het een andere naam geven... Dat, dat... Weet ik niet precies, maar. maar is het, zijn dat de eisen die we aan onszelf stellen, of is zijn dat de eisen die de maatschappij aan ons stelt? Want dat is natuurlijk ja. ook zo. Uh, bij als, die Klaassen, hmm. wederom. Uh, um, dat, daar ging het toch vooral aan de eisen die die aan zichzelf stelden, ja. had ik begrepen? Ik denk dat dat, dat altijd zo is ik ja. denk dat, je dat Dus, ja, dus, het, het, ja wat, wat zegt dat dan? Wat zegt dat dan over de maatschappij? dat er een heleboel mensen zijn die heel graag uh, willen presteren... maar daar niet altijd zelf tegen opgewassen zijn, denk ik. Ik denk dat je het zelf doet. Kijk, uh, Alex Klaassen hoeft niet Axel Nobel te leiden. En toch ervaart hij diezelfde druk die hem gek maakte. Het, is, het kan nog zo klein zijn. Het kan nou, misschien een ja, gezin met die kinderen zijn. de uh, moest worden afgerond. Ja, dat is, ook, dat is ook publiek, dat is ja. waar. John Jans vergader, de, de, de Nestor, zeg de de ik toch maar even. Oh, op, zieldeelder. De heer Alex Klaassen, uh, ook als burnt hij en doet hij... Ik bedoel, het staat tegenwoordig ook goed op je cv als je... keer ben even uitgesteld... Wordt het meer, denk jij? Ik, ik, ik heb het idee dat de spanning, uh, en de spanning van wat er van je geëist wordt toeneemt... en ook de spanning van wat we van onszelf eisen. Ik denk dat, dat in de loop van de tijd zwaarder is geworden. Ik ben hier de aan tafel. Ik denk dat in de, in de jaren 50... hadden we allemaal bezwaren tegen een rigide bestaan. Maar dat hield ons ook een beetje... op zijn plaats. En, en op een gegeven moment... is de sky the limit geworden. En willen we ook heel graag... die uh, limit in de sky... bereiken. En er wordt ook... door je omgeving vaak verwacht... dat je daar allemaal... Uh, dat je daar naar streeft. En okay. die dubbele druk... Ik denk dat daar veel mensen onder, onder bezwijken. We gaan het even rustig aan doen. Althans wij, want Sjoel gaat er gedicht voor lezen. Voor Draga. Voorbedachte raden, voert en kwade. Staat al sinds de oerknal als paal boven water. Dus begint eergebezind. En oh ja, voor ik het vergeet, de verzekering wekt de schade. Het is maar dat we het weten. <middels> In de tunnel is het naderend eind. Wat nergens op lijkt, is echt. Waar je niet bij bent, gebeurt niet. nemer neemt voor waar wat hij waarneemt. Alles eindigt in een punt. De Deel de Liers, hartelijk dank voor jullie komst. 2012 was ook het jaar van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Overleden nadat hij was mishandeld door voetballers van 15, 16 jaar. Ook in het oog hebben we er veel aandacht aan besteed. Zo hadden we scheidsrechter John Nolting in de uitzending. Hij had ook meerdere keren met geweld te maken gehad. Toen ben ik naar nou richting kleinkamer gegaan... kwam de, de trainer van Sporting Marok naar me toe... en die was toen niet mee eens met de beslissingen die ik genomen had. En hij beschold mij uit en daarop gaf ik hem een rode kaart... En uh, toen ik aan het, aan het opschrijven was, is, heb hij me, ja, is hij me toegelopen en heb hij mijn neus gebroken, verbreizeld. Toen, na, na een aantal maanden ben ik weer, heb ik de fluit weer genomen. En uh, toen heb ik een uh, wedstrijd gefloten. En uh, daarop volg, heb ik, uh, heb ik een, een trap in mijn kruis gekregen. Ja, John Jansen Vergader is jouw uh, fragment. Jij zat in Peru. Ja, ik was er niet, worden? maar mijn zuster mailde mij over dit uh, voorval. En ik werd ogenblikkelijk ontzettend vooral uh, neerslachtig. van, Want dat, dat komt... Ik heb me nogal ingespannen voor het vrijwilligerswerk in het voetbal. En ik woon naast een voetbalveld. Dus ik sta daar vaak langs de lijn. En ik heb het, het diepste respect gekregen voor, uh, voor vrijwilligers... die die jongens uh, avond en avond leren niet alleen hoe te voetballen... maar uh, teamgeest... Uh, respect voor de tegenstander, respect voor de scheidsrechter, uh, discipline... eigenlijk een, een crash course in burgerschap. En die mensen hebben we hard nodig, een teamsport trouwens ook. Ik bedoel, individualisme is er al genoeg. En dan gaan die vrijwilligers dus in het weekend hun tijd opofferen... om ook nog wedstrijden te vlaggen en te fluiten. En dan uh, krijgen ze zoveel uh, schoppen en slagen... dat ze de volgende dag uh, overlijden, althans, nieuwe huizen. Dus ik, ik, ik, ik denk, ja, dat, dat tast heel dat, heel dat reservoir aan... waar je die vrijwilligers die je zo hard nodig hebt... voor, voor wat toch in wezen een, een, een, ook een sociaal noodzaak is... Tast je daar ontzettend mee aan. Verbaast het jou? Nou, ik hoor daar bij die clubs waar ik kom in Amsterdam Noord... hoor ik ook vaak vervelende dingen, maar toch... Ja, dat het zo ver gaat, dat verbaasde mij. Ik heb, we hebben natuurlijk in Amsterdam-Noord ook een dodelijk, uh, een dodelijk aanval gehad. Dat was bij, uh, dat was bij volwassenen, Sporting Noord. Dat, dat, uh... dat was een toeschouwer, hè? Dat was een toeschouwer, door een speler getroffen trouwens omdat hij iets uh, zei wat die speler niet beviel. Niet ja. Dus ik, ik merk uh, in, in die sfeer op het veld een soort verharding... die vaak onderling is en zich niet eens vaak tot de scheidsrechter wendt... die het wel heel moeilijk maakt en heel onprettig voor vrijwilligers om... om uh, om dat werk te doen. Ja. Dat is dat willen. echt zo, John? Is het, is het echt uh, verharding? Ik bedoel, uh, ik kom ook nog wel eens langs het voetbalveld... en ik verbaas me ook over hoe sommige ouders zich gedragen. Ik, ik geloof niet dat dat vroeger zo was. Maar als het over op het veld gaat... Ik moest uh, in de jaren tachtig, toen voetbalde ik voor het laatst... moest ik ook regelmatig naar Noord. Na de jaren zeventig ook al moest ik naar Noord. En dan moesten we tegen NDSM voetballen. Ja, ja. Die waren van de scheepswerf. Nou, Daar ging het toen helemaal niet goed mee. Dat waren... Er geen leuke wedstrijden is jong. Nee. Dat ging er heel hard aan toe hoor. Is dat, is dat erger geworden? Is dat echt zo? Ik bedoel, is dat ook wat je hoort bij die clubs, dat het erger wordt en dat daardoor nee, dat dus is... ook minder vrijwilligers nee. komen? Nee, de, de vrijwilligers is natuurlijk, heeft denk ik ook samen te maken met het, met, het, met het vorige onderwerp, dat we te veel beroep doen op, op de mensen voor allemaal andere taken. Dus er zijn heel weinig vrijwilligers ja. beschikbaar. Ja. En daarom, ik denk dat je wel gelijk hebt dat, uh, dat we nu veel meer ook aandacht is voor dit soort incidenten... dan vroegen we door ze ook erg gelijk. En wij gaan spreken over toenemend geweld. Hm. Maar het is wel zo dat bij die, bij die, bij die, bij die aantasting van dat, van dat sociale complex... wat voetballen toch is, het, dit soort dingen ja. zo'n doem oplegt. Gaan die vrijwilligers ja. vrij uit of zijn die zelf ook onderdeel van die verharding? Want het zijn voor een deel die ouders die langs de kant staan... en het niet meer pikken dat hun kind ook wel eens verliest... En... Nee, dat vind ik in het algemeen, dat constateer ik zelden. Dat er mensen vrijwilligers zijn die die teams opjutten tot uh, geweld en nog harder, uh, nee. Weet je wat ik het ergste vond, Jons? Uh, ik vond het allerergste dat uh, die man in elkaar getrapt wordt door een paar idioten... en dat niemand de politie belt. Ja, dat is het Dat vond ik ja. mindblowing uh, dat dat ja. gebeurt. Nou, dat, is ook, dat is helemaal een probleem, denk ik, in, in voetbalsport en misschien ook wel andere sporten. Die clubs heel erg introvert en in zichzelf besloten zijn. Dat is ook een probleem bij het werven van, van, van vrijwilligers. Ze gaan heus niet tegen andere mensen zeggen van kom er ook eens bij, je hoeft geen lid te worden. Het is heel erg een in zichzelf besloten wereld mm -hmm. en daardoor... Maar jij zegt, je uh, tast dat hele systeem van die vrijwilligers aan. Maar heb je dat geconstateerd, heb je dat gehoord? Is dat inderdaad zo of, of, of ben je daar alleen maar bang voor? Nee, het wordt steeds moeilijk moeilijker om, om vrijwilligers te vinden. En mensen die vrijwilligers werven... krijgen steeds vaker te horen. Maar ik heb geen zin om een klap van mekaar te krijgen. Ja. Hm. Wat, wat zou je willen dat er gebeurt? Ik vind, ik vind in de eerste plaats... dat die clubs veel meer naar buiten moeten treden... en die vrijwilligers eh, al maar veren in de reet steken... En, en als voorbeeld stellen voor anderen. Dat ze ook naar buiten moeten treden... om veel meer mensen die geen, echt, niet een lid wil, willen worden... ook erbij te betrekken. Ik vind ze veel meer... Ja, dat, dat die clubs uh, niet, zo, niet, niet zo ontzettend uh, naar hun navel moeten staren. En denken dat het leuk is die clubs moeten veranderen. Moet moeten eigenlijk is. geen clubs meer blijven. Nee, dat zou heel goed zijn. Dat, dat, dat, dat is een heel, heel ouderwets systeem, natuurlijk. Dat je alleen als je lid bent en lid blijft. Door de jaren heen, dat je dan erbij hoort. Nee, ja, dat is terwijl de juist... Vanuit, want, dat... want je hoort er sommigen van. Ik wil je graag een beetje opkikkeren. In de rest van de samenleving, dankzij de crisis... zie je juist veel meer initiatieven van mensen die ja. samen gaan werken... die vrijwilligerswerk gaan doen. De coöperaties schieten uit de grond. Mensen ja. gaan hun eigen zorgverzekering, zetten hun eigen schooltjes op. Ik bedoel... Het is niet zo dat, dat wat dat betreft, uh, het collectief weg is en nooit meer terug zou komen. Nee. Je ziet juist door de crisis dat dat soort collectieve actie weer terugkomt. Het probleem is dat deze collectieven te ouderwets zijn, te ouderwets georganiseerd om... Uh, John, om... het is toch heel simpel. Op het moment dat mensen zich zo misdragen binnen een club, die pak je toch genadeloos hard aan. Ja. Je kunt een vrijwilliger ja. nog jongens zijn ook meteen geroyeerd hoor. Ja, maar dit waren blijkbaar mensen die al eerder problemen veroorzaakten... en dat hebben ze laten ja. gaan tot dit moment, tot deze explosie... die leidt tot de dood van iemand. Je kan nog zoveel veren in de reet van een vrijwilliger steken... maar als hij het risico loopt dood te gaan, dan komt hij niet. Het enige wat je nee, kan doen is dit genadeloos hard afstraffen. Ja, en okay. dan ben je nog niet zeker dat het niet meer gebeurt. Dat maar... kan je nooit uitsluiten, nee. maar enige marge om dit toe te laten... Nee, dus ik volgens is... mij moet je volledig uitsluiten. We gaan naar het volgende, sombere onderwerp. Het zijn helemaal sombere onderwerpen. Ja, nou. Ik wil het over zwakke Ja, Dat doen we straks misschien nog, iets na twaalf. Mieke, <laughs> jij wil het hebben over ja. duurzaamheid. Ja, maar ik kreeg al voordat we hier met de uitzending begonnen, zijn, Max tegen mij: God, en dan moeten we het ook nog over duurzaamheid nee, hebben. Mieke, Wie heeft dat Mieke, geloof in je onderwerp. Kom op. En toen zei ik: Ja, dat heb ik verzonnen. Nou ja, dus ik kan. Uh... Doe maar. Oh, goed. Nou, weet je wat... Maar dat komt uit egoïsme, omdat ik dol ben om grote Argentijnse biefstukken, en dat is niet goed. En grote nee, rij, en vlieg. Nee, nee, nee hoor, natuurlijk. En je loopt meteen de risico om moralistisch te zijn. Maar ik, oh, okay, je, iedereen begint. Nou, dus toch nog goed het woord op, is aan Nieke. Ga meteen uh, reageren. Ja. Nou, ik, ik vind het dus eigenlijk ontzettend gênant dat je uh, Nederland dus steeds verder omlaag duikelt in lijsten van uh, duurzame landen. Ik, ik heb niet precies nagekeken, maar ik geloof dat wij nu van 7, plaats 27 naar plaats 35 zijn gegaan. En um, ja, het is uh, het, het, het milieu of alles wat daarmee te maken heeft, uh, dat is voor een groot gedeelte toch uh, verdwenen uit de belangstelling. En het lijkt wel alsof het gezien wordt als een soort luxe. Zo van, ja, we hebben nu een crisis... en we moeten eerst maar zorgen dat we er eindjes aan elkaar knopen. En als het dan weer uh, goed met ons gaat... want we moeten, hè, dan moeten we weer het vertrouwen terug en meer besteden en zo, weet je wel... dan kunnen we ons misschien daar weer eens mee bezighouden. Ja, dat vind ik eigenlijk heel erg. Dus ik was ook eigenlijk heel blij dat ik net dit kon uh, voorlezen van Herman Wijvels. Die zegt van, nou, uh, we moeten helemaal niet uh, meer gaan besteden... Uh, de groei moet zo komen van sociale en ecologische vernieuwing. Denk ik ja. He, he, eindelijk is iemand die dat zegt. Dan kan je zeggen: ja, daar is het orakel. Wijfels weer. Maar ik vind wel dat die man gelijk heeft. Nou ja, bovendien is het niet, niet alleen. Uh, uh, Jammer dat het niet gebeurt, maar het is ook nog heel erg dom. Wij waren een voorloper op het gebied van uh, windenergie. We waren met zonne-energie redelijk op weg. Maar er is door een aantal desinvesteringen van uh, opeenvolgende kabinetten... is er ongelooflijk veel kapitaal vernietigd daar. Het is allemaal, die hele markt is naar Duitsland geschoven. En in Duitsland worden er kapitalen mee ja, maar verdiend. Maar kijk, als je door Duitsland rijdt... 80 miljard per jaar dan alleen dan zie je al dat aan een... zonne-energie. Ja, dan zie je dus inderdaad dat er na de oogst, hè, als de bieten en de aardappel zijn gerooid of het, het, het, het, het, het, het koren. dat de hop, dan worden even snel pop, pop, pop. Hele velden met, met, met zonne-energie gaan Zo'n gewoon oogst denk ik. Zodra je de grens over bent, ja. zie je dat helemaal niet meer. Maar op, op een of andere manier. mensen denken alleen nog maar aan, aan, aan, aan de crisis en zoiets nou ja. van. nou ja, en dan denk ik dat GroenLinks dat, dat zo slecht is gaan met die partij. Het heeft natuurlijk met van alles en nog wat te maken, ook met al de solemieten. Maar het, het is ook nog wel zo van, nou ja. Als ik zeg dat ik op GroenLinks heb gestemd, nou dat, Hoon, hoon, is mijn deel. jij op GroenLinks? Geen... Ja. Ja. Ja, daar zit ik voor. En dat heb ik alleen maar gedaan, omdat ah, dat ik nog steeds... Geen... laat dan neer. Omdat ik nog steeds vind, laten we zeggen, de uitgangspunten van die partij, dat sta ik gewoon ja. helemaal achter. Wat doe je zelf voor het milieu? Ik heb bijvoorbeeld geen auto en ik weet niet wie mij dat na kan zeggen aan tafel. Je gaat wel met een taxi naar je werk. Nee, ik word alleen maar midden in de nacht uh, thuisgebracht... omdat ik anders gewoon op een tochtig uh, perron in Hilversum Noord sta. En vroeger moest je nou ook nog via Utrecht naar huis. Maar verder niet. Wij hebben thuis ja. één auto, dat dat ook. Ja, natuurlijk nee. nee, maar goed, jij vraagt mij wat ik doe. Nou, ja. En dan denk ik en ik heb nog niet eens kinderen. En dan, ik denk wel eens van, wat doe ik het eigenlijk oh, allemaal voor? Is... Voor jullie kinderen. <lacht> maar, Sorry, Mieke, is het, zou het niet zo moeten zijn dat... Um, uh, als het een goed verhaal is... En dat is het. Duurzaamheid is een goed verhaal. Ik denk dat het winst is dat iedereen weet wat duurzaamheid is nu. Hè? Het is een ingeburgerd term Hier, geworden. eenzijdig bedrukt, dit papier. Oké, ik zet hem in het details. Ja, dat snap ja, ik. Ja. Maar dan is, is het toch... Over, Als politici fout. aan mensen kunnen uitleggen waarom het rendabel is... waarom het noodzakelijk is, zoals Chris zegt... Dan moet dat toch gewoon. Dan begrijpt iedereen dat toch? Dan ergens gaat het mis in het verspreiden van de boodschap. Politici zou ik zijn te bang voor ingewikkelde verhalen. Ja, ja, we het we is niet een verhaal wat je in twee zinnen kan uitleggen. En daar zijn politici tegenwoordig te bang voor. Maar de ene machtigste politicus van het land. dat vroeger in een bootje voor Greenpeace, hè? Die Samson. om. Ja. Mag ah, ik er iets ja, ja, stellen? Ja, Als je eerder bent staat er ook in dat nieuwe regeerakkoord veel meer over klimaat en duurzaamheid. Iets meer. Niek eerst te somber, zeg onder, jij. Mark. Nou, het is wel iets anders nu. Onder dat vorige kabinet Rutte, met, met die PVV en zo. die, die vonden dus echt allemaal onzin dat er iets met het klimaat zou zijn. Die kwamen met allemaal redeneringen als het sneeuwt toch nog steeds in de winter. Ja. En uh, daar werd uh, door Rutte en zo toen ook naar geluisterd. En ik geloof wel dat Samson en zo een andere toon over duurzaamheid erin hebben gebracht. En niet alleen, je hoeft ons niet alleen de politiek te kijken. Er worden hmm. meer zuinige auto's dan ooit verkocht. Als je het dan over auto's hebt, er wordt meer biologisch vlees uh, dan ooit verkocht. Overigens is nog maar de vraag of dat zo duurzaam is. Want dat is natuurlijk ook het probleem. Straks gaan we biobrandstoffen Um, rijen, maar daar blijken weer enorme uh, landbouwarsenalen mee naar uh, de Filistijnen te worden geholpen. Dus, um, maar aan de andere kant, we zijn allemaal wel een stuk bewuster geworden volgens mij. Oké, okay, niet, niet te zommer. De collega's ja, nou, ja. zien het nog zitten. We nou, hebben nog ja. precies uh, zes minuten om de publieke omroep te regelen. Oh, oh. oh. oh. Lende. Lende. dat gaat lukken. Op verzoek van Chris Keijnen. Chris, laten we eerst even luisteren naar de staatssecretaris. Die legde de opdracht uit. Ja, daar heb je het al. Wat is nu publiek en wat is minder? We zullen scherpe keuzes moeten maken. Ik vind de publieke omroep moet niet een exacte kopie zijn van de commerciële. Het moet ook niet alleen maar aanvullend zijn in de zin dat ze alleen maar datgene doen wat de commerciële laten liggen. Het moet een breed aanbod blijven. Maar als je ongeveer een derde van het budget van de publieke omroep gaat bezuinigen, dan kan je niet om scherpe keuzes heen. Sander Dekker is de naam. Ja. We hebben nu nog vijf minuten. Ja. En, wat is zeg het maar. Ja, nee, dat moet nou, ik, ja, nee, ik, ik wil weten hoe het opgenomen is. Kijk, het, het, het, het, het kwam uh, doordat ik uh, in een uh, leuke tent in New York stond te pissen. Want ja, mij krijgen ze niet meer overspannen. Ik was even naar New York. <laughs> en, uh, oh, dat toilet. In die pisbak had je niet alleen van dat prettige water... wat dan langs de achterwand loopt... wat voor mannen van een zekere leeftijd heel plezierig is... Er zat ook een beeldscherm in. En op dat beeldscherm werd een ruisend bergbeekje vertoond. daar stond ik tegenaan te pissen. En toen er gebeurden er twee dingen in mijn hoofd. Ik dacht, één... Dat is voor dan. de publieke omroep. <laughs> hoe, kan het, <laughs> hoe kan het dat het zo slecht gaat met de publieke omroep... terwijl onze core business zelfs tot in de urinoirs is doorgedrongen? En vervolgens dacht ik, ja... En, Iedereen staat ook tegen ons aan te pissen. Niemand maakt zich druk op die, op, over die bezuinigingen. Waar komt dat door? En nou, Een van de redenen daarvoor is volgens mij... dat we twintig jaar lang in Hilversum... zelf de kans hebben laten lopen om na te denken... wat eigenlijk een publieke omroep moet zijn... sinds er ook commerciële omroep is. En dat moeten we nu eindelijk eens gaan doen. En ik wou daar vanavond mee en, beginnen. En wat moet de publieke omroep dan gaan doen? Dat, heb je ja, dat wil dat ik van we jou weten. Vragen, ja. Nee, dat wil ik van jou weten. Van Hoe dat moeten we ons, doen ja. wat nu bijvoorbeeld uh, de, deze... Jonge ambitieuze staatssecretaris wil namelijk Dat ik aan, niks van aanvullend zijn, nee, maar, maar ook, zijn, maar ook publiek zijn, maar ook voor 17 miljoen mensen. Maar hij wil van omroepen als human toch bij uitstek een omroep die kwaliteit levert wil hij met heel ja. veel... Uh, prachtige documentaires enzovoort, daar wil hij van af. Ja. Het is heel dus, simpel. Uh, tegelijkertijd roept oh, hij... Er uh, dat is een oplossing, Eva. Het <laughs> oh. oh. simpel. Wil niet ja. Nee, als jij het simpel vindt. vindt. Oké, okay, ik denk... Maar ik, in al mijn uh, naïviteit waarschijnlijk. Nou. Wij moeten afstand nemen van de hang naar kijkcijfers. Allemaal leuk en aardig. Ik begrijp dat zelfs bij de NOS-kijkers ook naar kijkcijfers. Als je vindt dat de publieke omroep producten moet leveren... die niet te vinden zijn bij grote commerciële zenders... Hm. dan moet je accepteren dat je ook niet 4,8 miljoen kijkers hebt. En als je daarbij hebt neergelegd, dan hoef je niet meer daarover in te zitten. En dan bepaal je aan de hand van kwaliteit wat voor programma's je wil maken. En dus moet je ook de ster afschaffen, want anders zijn we voor de financiering. Ja. Vanaf en wat is kwaliteit? Dat is, de, dat is een even een ander klein dingetje. Nou, dat is. Een, dat... Ja. Hebben, we het, hebben we het volgend jaar al? Ah, ja. nee, wat, nee, nee, wat mensen doorhebben is denk ik de hypocrisie van uh, de, de leiding van de publieke omroep. Ik heb in Den Haag al die lobbyisten van de publieke omroep ook de afgelopen weken weer langs zien komen. De Henk Haaghoorts en Lennart van der Meulens en Jan Slachters. Die dan daar het verhaal brengen van het gaat om, om kwaliteit, onderzoeksjournalistiek, onze kwalitatief goede buitenlandberichtgeving. Ondertussen worden dus programma's als Tegenlicht, Semla. Uh, Argos TV ja. uh, naar na, na ja, zondagavond 11 uur verbannen door diezelfde mensen Want wat leiding. de EO overkomen is tijdens is met, uh, de vang. moraalridders dat weg moest dat zijn precies de programma's die de ja. pluriformiteit die de publieke omroep zegt te dienen vertegenwoordigen, ja. die worden naar de randen van de nacht verplaatst of opgeheven dus het is een hypocriet verhaal en waarom en dat doen hebben die wij politici als programma door. daar eigenlijk niks aan? In Hilversum. Omdat we, Omdat we het zo moeilijk vinden om uh, bijvoorbeeld op een uur als dit ons mond te houden en uh, niks uit te zenden. Want dan hmm. moet je gaan staken. Wat moet je anders nou, doen? Nou, je hoeft niet te gaan staken. Je kan ook binnen je eigen organisatie zorgen dat er niet alleen naar het belang van de eigen organisatie wordt gekeken. Oh, ja, dat heb is je er... wat. Maar dat is geprobeerd in jouw eigen ik organisatie. Ik heb het in mijn eigen organisatie <laughs> wel geprobeerd. Nou, in, in, in de mijne kan het nog een beetje. Of dat wow. bij jou ook zo is, Weet nee, ik inderdaad ja, niet. Maar weet ik <laughs> het. Het. Uh, Chris is van VPRO. Ik ben filantrover. Ja, ik kan tegen die was. Mieke, jij wil iets zeggen. En ik ben ook van een freelancer. Ik heb ook geen organisatie. Dus je bent gewoon eigenlijk al heel blij als je gewoon een aantal... Uh leuke werkjes uh, hebt. Dan dus, ga je dat, niet staken. Nee, nou goed, dat dat maar, klinkt natuurlijk een beetje lullig, maar dat, dat, dat heeft daar natuurlijk wel mee te maken. Het hele idee van staken is natuurlijk bizar. Want met staken zou staken. je... Stel je je achter de nee, leiding, goed, je dan het steun actie, je, je actie actie. Actie. Ik heb het, ik heb het niet over, het over staken, ik heb het over de Leid. discussie aangaan binnen, binnen je eigen Maar het is bedrijf. een eeuwig's vergaat. We willen, ook wat, die quote van Dex, Laatste woord. Dat, uh, um, uh, niet alleen het invullen wat de commerciële niet doet, maar ook tegelijkertijd breed. Het voor is een, 17 is miljoen ding. mensen nou ja, dat is Dus, dus we waar. moeten gewoon accepteren dat als je het kiezen. belangrijk vindt dat je moet kiezen en dat er dus niet miljoenen mensen naar kijken, Schuil. maar dat je nog blij bent dat je het hebt. Heb je nog één gedichtje voor ons? Nou ik wou hier toch, toch hier even over wat zeggen. Vol, volgens mij is het heel eenvoudig. Kijk publieke omroep je moet af van altijd gezeik over die zuilen, want die bestaan al lang niet meer. Eén publieke omroep, die gaat met belastinggeld wordt die betaald. En, en die heeft, dan word je niet gehinderd door allerlei achterlijke reclames. Dus ook niet door die kijkcijfers. En dat doen die commerciële. Die, en die moeten betalen van, van de, van de okay. reclameopbrengst. En de publieke omroep. Jules, dankjewel. Dankjewel. Zo simpel kan het leven. Zometeen is de Catalina ja, ja. En is natuurlijk Carlo ben Benakker te gast. Wij zijn er morgen weer, gelukkig niet met z'n allen. Het is morgen weer gewoon rustig. Alleen als altijd met uw allermax van Wezel. Goedenacht. Yes.